5 uur, het NOS Journaal, Ewout de Jong. Goedemiddag, akkoord bij formatie in België. Opnieuw doden bij betoging Tagerierplein En VVD-leden willen meer discussie. Het weer overwegend bewolkt met kans op wat regen. Vooral aan de kust een stevige zuidwestenwind. Vannacht blijft het flink waaien. De temperatuur daalt tot 8 graden. Morgen nog iets meer wind met bewolking en regen. Het wordt een graad of 11. Maandag en dinsdag is het weer droog. De dagen daarna wordt het weer wisselvallig. Ze zijn het eens in België. Na veel vergaderuren heeft formateur Di Rupo het voor elkaar gekregen... om de verschillende partijen op één lijn te krijgen... over de sociaal-economische hervormingen. Alexander de Croo van de Vlaams-liberale partij VLD is blij met de uitkomst. Het is een begroting die vooral bespaart. En dit is vooral een begroting die de hervormingen in zich geeft... die ons land nodig heeft. Die ervoor zorgt dat er meer schouders zijn die de lasten gaan dragen. Die zorgt dat we allemaal tezamen een beetje langer aan de slag zijn. Dit zijn de maatregelen die we nodig hebben om ons sociaal model te versterken. En dat was het signaal dat we nu moesten geven. Toch heeft hij niet veel willen toegeven in de onderhandelingen. Ik heb het hard gespeeld, maar dit heeft er wel toe geleid dat in plaats van een begroting te zijn die vooral gaat belasten, dat dit een begroting geworden is die vooral gaat besparen. Uh, ik vind dat dit het waard was. Volgens Walter Beke van de Christen-Democraten stonden de partijen voor moeilijke keuzes. Op zich is het nooit gezien natuurlijk. 11,3 miljard uh, moeten gaan besparen. En dat te binnen vijf weken een begroting maken, ook met belangrijke structuurhervormingen. Maar uh, ik denk dat uh, we een eerlijke begroting hebben gemaakt. Uh, iedereen zal dat uh, op een of andere manier wel voelen. Maar belangrijk is dat uh, we het niet uh, geraakt hebben aan de arbeidskosten. Belangrijk is dat we toekomst uh, hebben gegeven. En ook wat de bedrijven betreft uh, dat het investeringsklimaat in ons land gehandhaafd blijft. Koning Albert heeft de Vlaam Waalse socialist Di Rupo... ...inmiddels gevraagd om zo snel mogelijk een regering te vormen. Verwacht wordt dat dat nog een paar dagen duurt... ...en moeten nog afspraken worden gemaakt over zaken als migratie en justitie. Op het Tahrirplein in Cairo zijn betogers opnieuw in botsing gekomen... ...met de oproerpolitie. Een betoger kwam om het leven toen hij werd geraakt door een politiewagen... Kern van het protest op het Tahrirplein is dat de verkiezingen van maandag worden uitgesteld... en dat het militaire bewind de macht overdraagt aan een burgerregering. De militairen willen dat de 78-jarige Kamal Gansouri een regering van nationale redding vormt. Maar de betogers zien niets in Gansouri, die eerder premier was onder de verdreven president Mubarak. Ze stellen dat hij, net als het leger, tegen verandering is. Dit is het NOS-journaal, met Ewoud de Jong... Opmerkelijke eensgezindheid op het VVD-congres vandaag. Zo opmerkelijk dat het ook de VVD-leden opviel. Ze maken zich zorgen over het gebrek aan discussie binnen de partij. Wilma Borgman is in Zandam, waar het congres net is afgelopen. Wilma, een partij die zich zorgen maakte over het gebrek aan discussie. Wat is er aan de hand? Nou, Ewout, wat er met de VVD aan de hand is... is natuurlijk dat ze een beetje worstelen met uh, de recente geschiedenis. Uh, vooral de geschiedenis met Rita Verdonk. Uh, toen die in 2006 uit de, of 2007 uit de partij uh, stapte... Um, was dat een belangrijk moment hier om te zeggen... dat er eenheid moest zijn in de partij. Uh, en niet alleen eenheid in personen. Dat er geen gedonde mensen moest zijn tussen personen, om het zo maar te zeggen. Maar ook eenheid in de inhoud. Vanaf toen ging het bij de VVD vooral over economie. Um, en die les hebben ze goed geleerd... Heeft de VVD de overwinning bezorgd bij de Tweede Kamerverkiezingen van juni. Maar misschien hebben ze die les wel een beetje te goed geleerd. Want nu het kabinet er een jaar zit... Um, blijkt de wens om geen interne discussies meer te hebben... wel heel erg te leiden tot uh, stilte. En er zijn mensen die dat goed vinden. Ik heb vandaag mensen gesproken die zeggen van... wat fijn dat het eindelijk rustig is in de partij. Het gaat goed, kijk maar naar de peilingen. We zijn eensgezind en uh, staan achter een, al als één man achter Mark Rutte. Maar er zijn ook mensen die zich te zorgen over maken. En die wijzen dan naar het CDA... Waar premier Balken en jarenlang succesvol is geweest. Maar toen hij aan het einde van zijn politieke leven kwam, bleek er toch een uh, uh, gat in de inhoudelijke discussies te zijn geweest. En de mensen die zich daar zorgen over maken, die uh, hebben we vandaag gehoord bij de VVD. Hoe reageert uh, de partijtop daarop eigenlijk? Ja, de partijtop die ziet het probleem wel, maar die zit in een lastig parket. Want um, ze kunnen zich niet veroorloven om de premier, Mark Rutte, met al te veel inhoudelijk uitgesproken discussies voor de voeten te lopen. Want wat als de partij dan iets uitspreekt wat op dat moment geen kabinetsbeleid is? Dat zou voor Rutte en de andere ministers in de Treffenzaal een uh, probleem kunnen worden. Dus uh, als er al discussie komt, en die komt er denk ik wel, want vandaag hebben ze ook gesproken over de uh, agendapunt om meer inhoudelijke verdieping te hebben. Dat is ook wat de partijvoorzitter wil bereiken uiteindelijk. Uh, als die Discussie er komt, dan zal die vooral gaan over thema's die na deze kabinetsperiode spelen. We zullen het afwachten, dankjewel Wilma Borgman. We gaan verder met de VVD. Want VVD-prominent Nijpels zegt dat staatssecretaris Bleker liegt over het natuurbeleid in het Radio 1-programma Tros Kamerbreed reageerde Nijpels op de nieuwe Natuurwet van Bleker en op zijn plan om geen geld meer te steken in de ontwikkeling van het Oostvaarderswold. Wat hij doet, is dat bijvoorbeeld uh, argumenten die worden aangedragen door het leef. Uh, planbureau voor de leefomgeving, of door 80 hoogleraren, dat hij die, die voortdurend uh, verdraait. Dat hij zegt: Ja, ze zijn het eigenlijk wel eens met me, ik moet een beetje bijstellen. En dan, als klap op de vuurpijl, komt u nu met het voorstel om uh, staatsbosbeheer te verbieden. Uh, om uh, mee te wijken aan. De, de staatssecretaris kan helemaal niets verbieden, er is een raad voor toezicht. En de raad voor toezicht kan gewoon zeggen: staatssecretaris, u kunt de pot op. Het is niet de eerste keer dat Nijpels, oud-minister van milieu, uithaalt naar de staatssecretaris van landbouw. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er een Nederlandse man is ontvoerd in Mali. De man hoorde bij een groepje Europeanen dat gisteren rond de middag ging eten in een hotel in Timbuktu. Tijdens het eten kwamen gewapende mannen binnen en namen drie mensen mee, onder wie de Nederlander. Volgens een medewerker van het hotel riep een Nederlandse vrouw dat er twee gewapende mannen waren en verstopte zich daarna op de binnenplaats. Een Duitse man die weigerde mee te gaan met de mannen werd doodgeschoten. Het is onbekend wie de ontvoerders zijn. De Verenigde Naties voelen niet voor het idee van Frankrijk... om een humanitaire corridor in te stellen in Syrië. Volgens Frankrijk is een corridor nodig om Syrische burgers te kunnen helpen... die het zwaar hebben door de opstand tegen president Assad. Maar de hulpcoördinator van de VN, Valerie Amos, vindt het plan voorbarig. Ze wil eerst in kaart brengen wat de mensen precies nodig hebben... en waar de hulp in Syrië naartoe moet worden gebracht. De Franse minister Juppé benadrukte eerder deze week... dat het idee voor een corridor geen pleidooi is voor een militaire interventie. Hij erkende wel dat buitenlandse hulpkonvooien die tegen de zin van Syrië het land binnengaan... militaire bescherming nodig hebben. Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB. Edwin Gerritsen. Eerst melding van een spookrijder. Rijdt u op de A35 van Enschede naar Almelo... dan komt u een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen... Ik haal het traject nog even, rijdt u op de A35 van Enschede naar Almelo. Daar komt u een sprookrijder tegen. Er staat één file op de A4, Amsterdam richting Den Haag. verhoogde hoge Maalde, twee kilometer en dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Formatie in België nadert zijn einde. Koning Albert heeft de socialist Elio Di Rupo gevraagd een kabinet te vormen. Opnieuw onrust op het Tagrierplein in Cairo. Bij een betoging van één persoon om het leven. En de VVD-leden willen meer discussie binnen de partij.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 Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de SpaarOnline-rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. <tie> <tie> NOS, langs de lijn met het Sportforum. Met Henk Spaan, Mario van den Ende en Ton Boot hier aan tafel. Een vraag die ik gelijk even door wil spelen naar Mario. Hoe lang duurt het nog? Zegt Gerrit Mastenbroek eh, voordat er maatregelen worden genomen tegen het van het veld afschokken van voetballers bij wissels. Ja, volgens mij kan de scheidsrechter <hijf> gewoon uh, de tijd bijtellen. Kijk, je, het is altijd heel moeilijk om te zeggen of een, of een speler echt moe is of als hij geblesseerd is. Stapje, uh, en ik denk, als je, als je zeker weet dat een speler tijd rekt... Ja, dan kan je wel nog een gele kaart geven. Hm. Dat okay. ligt natuurlijk helemaal aan het inzicht van de scheidsrechter. Dus er hoeven helemaal geen maatregelen genomen te worden. Nou, die, er zijn, voor... die zijn er al. Nou, die zijn er al. Ja. ja, maar goed, er wordt nooit een gele kaart gegeven. En dat wilde... Daarom zeg ik, als je duidelijk uh, de indruk hebt... Als je duidelijk de indruk hebt dat hij uh, tijd wint, uh, tijd probeert te winnen... dan geeft hij een gele kaart, want dat staat in de spelregels. Maar er wordt toch wel eens een gele kaart gegeven? Ik heb wel eens ja, gezien dat, dat... iemand het veld afging ja. en een gele kaart kreeg, was de tweede? De tweede, Dat ja. degene die in wilde vallen, ja. die mocht er niet in? Die niet, nee, dat is wel eens gebeurd. Dus uh, er worden af, heel af en toe eens maatregelen ja. voorgenomen. Wat en staat wat staat in de spelregels? Wat ze ook doen, vind ik leuk, dat als ze weten dat ze gewisseld uh, moeten worden... gaan ze helemaal naar de volgende Ze zien het ja. Ja. ja. ja. Ja, en dan op een drafje natuurlijk. Ja, ja, ja zo kan het ook. Goed. Vragen naar sportforum.nl. Um, nog even door over de Champions League. Um, Madrid heeft zich geplaatst. Uh, hebben jullie Madrid gezien? Is er uh, iets waarvan jullie zeggen... van nou, zelfs een B-elftal is gewoon nog uh, fabuleus goed Ja, ik Madrid? heb een paar doelpunten gezien. Ja. Van, van die invaller, die kan ook wel voetballen, ja. dacht ik. Nou, ik die, vind... Eh, ja. ja. gang, Tom. Ik vind dat je over Madrid... Wel kan zeggen dat het een hele grote kandidaat is om de Europa Cup te winnen. Ja. Hè, men praat steeds over Barcelona, maar het zijn een geheel andere stijlen. Maar ik vond vorig jaar al dat Real Madrid met zo'n elftal het eigenlijk zou moeten winnen. Nou, 6-2 van En ze kunnen ook succes, weinig halen, weinig. Ook succes halen, ja. halen, niet alleen met mooi voetbal. Zijn er zijn natuurlijk ja. ook strijders die ten koste van alles ja. echt willen winnen. En uh, niet om een rode kaart meer ja. of minder kijken. Ja. Maar gewoon ja. net dus het resultaat centraal kunnen stellen. Zoals afgelopen weekend tegen Valencia. Uh, ja, maar toen dus spelers ze wel de... bij Tijd van ja. Leiden ook Valencia helemaal van de mat hoor. Ja. Over Valencia gesproken, wat een mooi bruggetje. Uh, 7-0, je memoreerde het al. Uh, Maruuttegen Racing Genk. Wat moet je daar nou van denken? Van die wedstrijd. J jij zei het al, nou ja, maar ja, ik het mag dat eigenlijk het, niet uh, voorkomen. Maar... Ik zeg het, het is het uh, begin van het einde van, uh, van de Champions League. En deze. Uh, in deze formule. Nou? Ja, dat dat een, een België, ja, de kampioen van België gewoon te zwak is om mee te doen aan het e, echte kampioenbal, zoals het e, gepropageerd wordt. Ja, ik hoop niet dat het begin van het einde is, want we hebben net bij de NOS voor drie jaar bijgetekend. Ja, nee, maar er, er zitten nog aardige affiches tussen hoor. Kijk, als je Napoli. Ik heb ook Napoli tegen Manchester City zitten kijken. Nou, dan zit ik als voetballiefhebber bij echte smullen. Dus wat dat betreft, is er nog genoeg over. Zo'n uitslag in Spaan, is het einde van de Champions League? Nee. Nee, maar het is... Uh, begin van duin, het begin van het eindelijk. Het begin van het eindelijk, nee, maar op zich... Uh, vroeger deden alleen kampioenen mee. Toen had je minder wedstrijden. Dus ik vind dit wel lekker hoor, dat je meer wedstrijden hebt. Ik vind dit wel fijn. Ja, en zo vaak gebeuren dit soort wedstrijden ook weer niet, natuurlijk. He. Ja, maar goed, ik... 7-0. Nee, hebt... Jullie zijn voetballiefhebber ook, en sportliefhebber. Heb je een wedstrijd van Pielsen gezien? Heb je een wedstrijd van Borasov gezien? Nee, maar die zet ik gewoon niet op. O nee, Utrelul Kalati, heb je die gezien? Dus nee, ik, nee, je die... hebt wel meer wedstrijden, maar daarom zeg ik... Die zijn voor het thuispubliek. Ja. Ja, voor, ja, voor het klapfeven voor de tribune. Ja, hartstikke leuk. Nou ja, voor de landen waar die ploeg vandaan komen. Ja, want die, die, vinden, vinden, de, die vinden, de, vinden het toch wel leuk. Ja, maar als jij nou in België bent en je zit je op 10 met 7-0 verliezen... Dan vind je dat dan niet leuk. Dan denk je, ga een stapje lager spelen. Ja, maar uh, ik vind niet dat het Belgisch voetbal zo slecht is, hoor. Dit kan of incidenteel zijn, of... Uh want er zitten toch wel heel erg goede voetballers in België. Ja, ja nee, uh, gelukkig. Want uh, maar ja, over twee jaar zullen ze waarschijnlijk in Frankrijk of in Engeland spelen. Maar, ja, oh ja, ja, maar het, het geldt voor Nederland ook. Maar het is toch op een eerlijke manier gebeurd. Ze, hebben toch ervoor, ze zijn kampioen. Nee, dat het eerlijk is gegaan. In, in, dit, in, in dit systeem ja. is het niet. Nee, maar wil je gehoor. dan liever zo'n soort Schotse competitie. dat alle ploegen vier keer tegen elkaar spelen of zo? Nee, nou, nee maar ik zeg een wedstrijd van 7-0, daar ziekte ik er dus niet van in. Ja. En een wedstrijd van Pielsen of van Boris of wat Utelul-Kalati. Maar ze hebben ook 0-0 tegen Chelsea gespeeld thuis. Ja, nou ja goed, de, de uitzonderingen bevestigen natuurlijk ja, altijd de regel. Dat no. heb je in, in het KVB Beker ook. Dat no. er af en toe een amateurclub doorkomt. Maar dit systeem is natuurlijk fantastisch. Want in bijna elke pool, nu met de laatste wedstrijd, moeten de beslissingen nog gevallen worden uh, vallen. En de Engelse ploegen, die, zijn, ja, die zitten op het randje te zweven. Dus ik vind het eigenlijk een fantastische uh, formule. City verloor van Napoli met 2-1. Leuk. Ja. De Napoli, zo dat is weer helemaal oh, maar Die Kopen. Hebben geweldige spelers, man. Cavani, ja, ja, geweldig. Gelijk, ik heb de wedstrijd gezien. Ja, dan zit je eh, 90 minuten lang gewoon eh, als liefhebber. Zit je gewoon echt te genieten? Hm. Ja. En United dat het zo moeilijk heeft. Hadden jullie dat verwacht? Die kan United kan er zo kunnen naar de zomer ja. uit. Kunnen ze de Europa ja, League winnen? Ze moeten tegen Basel in Basel. Dat moet je toch maar even winnen, natuurlijk. Hè. Ja, hadden jullie het verwacht, Henk? had je het verwacht? Nou ja. Ik vind ze niet echt stabiel. Ze, spelen in de ze staan ook niet bovenaan, volgens mij. Nee, uh, ze, ze verliezen wel eens wat. Uh, ze hebben een nieuw elftal, min of meer. Hè? Verdedigend zijn ze niet zo sterk. Dus ja, verwacht je het? Nee, eigenlijk verwacht je het niet. Maar als het gebeurt, ik, ik uh, zeg niet van jemig... Ja, nou, maar er zijn natuurlijk wel een paar bepalende spelers. He. Van de SAR is natuurlijk een bepalende speler geweest. Ja. Stabiele factor. Als je praat over stabiele factoren. Ferdinand, en die is Ferdinand. gewoon, die, die is altijd geblesseerd. Ja. Ja. Uh, uh, Scholz is natuurlijk weggevallen. Dus er zijn toch jongens die. Geeks is 45. Ja. Uh, ja, maar ook Chelsea en uh, City zitten in de grootste problemen op dit ja. moment. Ja, is van City is dat wel uh, merkwaardig. Want in de Premier League zijn ze redelijk oppermachtig. En dan blijkt Europa toch weer even wat anders te zijn. Ja, maar goed, als je Napoli en Bayern München als tegenstanders hebt... net zoals Manchester City... dan praat je natuurlijk ook over Europese toppen. Ja, zware pool, zonder meer. Arsenal won met 2-1 van Dortmund. Twee keer van Persie. Jij moet met een grote grens op de bank hebben gezeten, Henk. want ja, je bent een liefhebber uh, van Ja, natuurlijk heb Persie. ik Arsenal gekeken. Maar het leuke van Arsenal is dat eigenlijk, ik bedoel, iedereen heeft Wenger bekritiseerd, ik ook, van uh, je speelt met vuur met al je jonge spelers, maar je ziet nu dat uh, Koscielny, die, uh, die jongen die die vorig, uh, vorig jaar gekocht heeft, die bij Thule vandaan komt, een dorp bij mij in de buurt toevallig, dat die uh, zich ongelooflijk ontwikkelt. Thomas Vermalen is absoluut de beste linksbenige verdediger in de Premier League op dit moment. Song, waar ik het al over had, die breekt verschrikkelijk door. Chesney, de keeper... vorig jaar, blunder ja, is, op blunder... Ja. hele stabiele, uiter, uitermate... goede keeper geworden. Nou ja, en Van Persie is nu... Uh, buiten, buitenklasse. Hij is buitenklasse, maar dan... misschien kan jij daar antwoord op geven. Waarom die discrepantie met het Nederlands elftal dan dan elke keer? Ja, dat weet ik niet. Dat is... Uh, Want dat is uh, jammer, hè? Dat is op zich jammer, ja. Maar er is een discussie in Nederland van Persie of Huntelaar. Die discussie neem ik niet serieus. Nee, ik ook niet. Dat laten we natuurlijk wekelijks zien. Jij zegt echt buiten categorie. Kijk, ik vind hem nog net niet Messi of Ronaldo. Maar hij gaat wel heel dicht in die buurt komen, hoor. En wat dat betreft, denk ik, ja, ook... Ja, jij noemt het Wenger, maar ik denk dat dat natuurlijk ook een hele stabiele factor is in het Arsenal-verhaal. Dat hij steeds scoort. Ja, en het vertrouwen krijgt. Je hebt natuurlijk ook het vertrouwen van een coach nodig. Het vertrouwen van uh, die discussie die, die in Nederland gevoerd wordt over hun, uh, Hunterlaar en uh, Ja, maar Van, van Marwijk. Marwijk geeft hem wel de, het vertrouwen natuurlijk. Ja, ja terecht hè? ook. Ja, want hij kan, ja. hij kan natuurlijk uh, veel je ziet, maar je, maar je ziet tegen Duitsland dat... Huntelaar neemt een paar keer een bal aan. Ja, Sorry, maar dat, kan niet, dat is geen topvoetbal. Ja, nee, ik, ik denk wat Ton... Sorry, Ton. De, volgens mij wat jij bedoelt... is het feit dat hij krijgt wel het vertrouwen krijgt... maar in het ja. Nederlands elftal laat hij het niet zien. Ja, het vertrouwen. Speelt nee. hij dus anders dan Arsenal? Ja. Want jullie hebben het net over buitencategorie. Ja. Dat kan je niet zeggen in het Nederlands elftal. Nee, nou, ja, maar vertrouwen. ik weet zeker dat als het erop aan gaat komen... in de poolwedstrijden uh, bij het EK... dan staat Verpers in de spits. Nou, het WK heeft hij ook problemen gehad natuurlijk. Toen had hij problemen ja. Wie uh, wint de Champions League? Maar dat ligt een beetje aan de loting ook natuurlijk nog, straks. Ik zeg Real Madrid. Maar ik, ik, ik, ik, ja, het is, kijk, kijk, als je de sterkste noemt, die wint altijd. Geloot of niet geloot ja, natuurlijk. Ja, ja. Hè? Ja, nou ja, maar je kan op een gegeven moment uh, Real Madrid-Barcelona in de halve finale krijgen. Ik hem wat, hè? Dan, dan heb je weer over twee wedstrijden. Maar nou, Tom Bayern zegt je puntje erg goed. En Tom zegt Real Madrid, uh, jij zegt bij nee, ik ja. kan alleen maar als uh, supporter, denk ik, zeg Arsenal. En jij, Mario? Ja, ik ga voor Real Madrid. Oh, Bestaat okay. Barcelona niet meer? Ja, nee, Barcelona. Ja, goed. Ik heb dat voor de eerste uitzending van dit, dit seizoen. Je kan het nakijken ja, op, ja. op band. He, want er staat, geloof ik, wel eens meer wat op band. Dus dan kan je, het, kan je horen dat ik toen al Real Madrid ja, zag. Nou, we, we, we, we hebben het amper over Barcelona tegen AC Milan gehad. Maar, of Milan-Barcelona. Ja, Het ja, was mijn moment ook. Dat, dat, dat je Cedorf dat als eerste hetzelfde ziet lopen. Maar het was natuurlijk een wedstrijd weer om van te smullen. 70 ja. minuten lang. In ieder geval uh, mee eens. Nee, ik zat bij Arsenal. Sorry. Ja. Heeft hij nog überhaupt dan? Ja, ja aan? Nee, op televisie en de, andere, ja. de computer. Euh, de Manchester city dus dan, uh, maar, uh, Zit jij op de bank met een laptop? Gewoon links uh, ik rechts zit, met, kijken, ik, ik zit er niet naar tegelijk te kijken. Oké. Okay. Hmm. Ja. Ja. Kan ook? Nou, het kan gewoon. Ja, nee, ja. En mijn vrouw vindt dat gewoon goed hoor. Dat zijn we geen probleem. Toch wel. Je hebt het er toch nog geen weten te vinden? Ja, ja, dan ben ik ook met 90 minuten rustig. Voordat je dit afsluit wil ik toch nog één opmerking. Een racing Genk 7-0. Maar Apoel Nicosia. Zit in de tweede ronde. Ja, die zit bijna in de tweede ronde dus Leuk. En, maar ik denk dat, ja. dat dat bijvoorbeeld weer een voorbeeld is, eh, Nicosia. Want als je ook kijkt naar de selectie, Sopwoord, hoeveel, hoeveel Cyprioten erin zitten, daar zijn er niet zo gek veel. Nee. Eh, ik heb het even nagekeken, er zitten zes Brazilianen, vier Portugezen en ja, maar vijf. Dat maar geldt ik. voor elk elftal. Ja. Ja, ja, nee, maar het is wel een elftal, wat al jarenlang bij elkaar speelt. En Heel secuur, elk, elk jaar in elke linie één speler erbij koopt. Ja. In ik denk dat het wel hadden, succes is. Eh, Arsenal had elf uh, verschillende ja. nationaliteiten, als ik me goed ja, ja, uh, kan herinneren. Maar goed, we gaan het uh, niet meer over de Champions League hebben. We gaan naar uh, uh, jouw andere grote liefde, Mario. Want je bent een larenwatcher, een hockey-larenwatcher, uh, om maar even zo te zeggen. Klopt dat? Ben je er echt regelmatig te vinden? Ja, dat is bij mij aan de overkant. Ja, ja, maar je zal niet zeggen dat je gaat kijken. Je hoeft niet te ja, kijken. Nou, ja, het is bijna onmogelijk om het niet te zien. Het was <laughs> vanuit de slaapkamer gaan, zie ik het, uh, het veld liggen. Ja. Er was wat commotie. Wieke Dijkstra, die heeft haar interlandloopbaan beëindigd. Um, de aanvoerster van Laren, Ze spreekt uh, van een respectloze... en ziekmakende selectieprocedure van de bondscoach, Max Kaldas. Uh, afgelopen periode is niet leuk geweest. Uh, ziekmakend geweest in die zin dat, uh, ja, dat het natuurlijk overal in uh, doorspeelt... Iemand je een deel van je identiteit ontneemt. Uh, in dit geval mijn identiteit als, uh, als Hockey International. Ik vind dat uh, Wiki heeft alle recht om zo te voelen. Uh, het is nu leuk om te horen dat je niet meer bij hoort. En ik respecteer zijn keuzes en haar uh, waarheid. Het is haar waarheid. En uh, ik vind dat ze mag zo reageren. Dat was de bondscoach, Max Kalders. Uh, ik zei al, Mario, Larenwatcher. Uh, je kent er ongetwijfeld. Uh, je hebt de situatie gevolgd. Nou. Wat vind je ervan? Haar identiteit is afgepakt door de bondscoach. Ja, dat vind ik wel heel zwaar hoor. Dat je, je identiteit als, als er wordt afgenomen. Kijk, ze is nog steeds uh, capitaine, zoals dat zo mooi heet in het hockey. Hè? Van, uh, van Lare Dames. Aanvoerster. Aanvoerster. En uh, ja, ze hebben ons doel gesteld dit jaar kampioen te worden. Nou, dat is prima. Kijk, het is een keuze. Het is denk ik de keuze van de bondscoach. Ik, ik, ik heb begrepen dat het een tactische keuze is. Dat, uh, dat hij uh, zegt van. Uh, uh, als de tegenpartij in balbezit is, dan uh, doet zij weinig verdedigend werk... of minder verdedigend werk dan de rest, dan dat ik wil. Ja, misschien is daar nog, uh, zijn er nog andere redenen. Dat is in ieder geval de reden die naar buiten is gekomen. Wat ik uh, wel jammer vind als je iemand uh, zijn selectieprocedure uh, verwijt... Dat je zegt het is zelfs ziekmakend... laat dan even zeggen wat er dan precies allemaal voorgevallen is. Want ook dit, dit zijn in feite gewoon loze kreten. En ik denk het kan wel even wat meer duidelijkheid scheppen... als je precies zegt hoe het gegaan is. En als jij denkt dat je met 123 in uh, achter je naam... een vaste plaats moet hebben, ja, dan wordt het natuurlijk ook moeilijk. Ja, zelfreflectie, denk ik, dan, Tom Boots. Nou, Iets dat is het wel. Hè. Kijk, wat praat je over? Ze is het niet eens met de analyse van de bondscoach... maar dat is volkomen irrelevant. He, die bondscoach neemt gewoon de beslissing. Als ik vroeger met spelers, dan zei ik... jongen, want je ja, had dat natuurlijk vaak dat uh, ze teleurgesteld waren... jongen, je bent de beste speler van de wereld... Alleen, je hebt de pech dat je met mij zit. Nou goed, einde verhaal. Maar wat ik heel vreemd vind is... ze noemt respectloos ook dat hij het in de groep gebracht heeft. En dat vind ik juist ijzersterk. Ik deed alles in de groep, dat kon er ook niet... Misverstanden ontstaan, kan ook niet naar de pers verkeerde dingen gelekt worden. En je hoeft je nooit te schamen voor je medespelers natuurlijk. Ja, nou, en ik denk... nou, dat noemden zij respectloos, dat begrijp ik niet. Nou, en wat ik ook. Kijk, het Nederlands team, het damesteam, dat zit op het ogenblik uh, drie, keer uh, drie dagen in de week op Papendoor, ter voorbereiding voor de Olympische Spelen. Ja, dus wat dat betreft denk ik dat die coach het naar de groep toe uh, gewoon heel duidelijk verklaard heeft. En uh, daar, daar zijn gewoon geen misverstanden uh, over te verstaan. En, en kwam het nogmaals, uit de lucht vallen of heeft ze het kunnen zien aankomen al een tijd? Ja, volgens mij is ze ook al uh, EK? Een, een, een EK ja. eerder uh, al afgevallen. Dus ja, wat Tom ook zegt, zelfreflectie. Kijk, het is altijd heel makkelijk om naar een ander te wijzen. Maar dat is ook zo in zo'n wijsheid. Als je naar een ander wijst, dan wijzen er ook eh, drie vingers naar jezelf. En, eh, en ik, denk dat, eh, ik hoop in ieder geval dat ze dat in ieder geval gedaan heeft. Ja, ze heeft een, een uitgebreide e-mail gestuurd naar alle uh, sportredacties. Ik ga hem natuurlijk niet zo. helemaal voorlezen. Dat gaat ver. Maar er staat, uh, er staat in... Eh, ik, wel? Ik, ga, <laughs> ik ga de winterstop gebruiken om wat afstand te nemen... en te herstellen van de persoonlijke en emotionele schade die mij is toegebracht. Wat lach je, Henk? Ja, maar dat klinkt zijn grote woorden. Maar Clarence was het er ook nooit mee eens dat hij er niet in stond. Ja, maar, laat, ja, maar laten we even bij haar Dit blijven. Dit doet mij sterk aan Seedorf denken, want zij heeft ook al 124 interlands. Hoe gek is de hele wereld en, en ik niet? Ja. En, bedoel je het zo? Ja, zo. En dan, ah, en dan ah, het... iedereen e-mail sturen, hallo. Ja. Als je microfoon onder je neus krijgt, dan kan je wat, uh, wat, uh, uh, wat terugzeggen. Ja, één nou, ding is zeker, het heeft er diep aangegeven. Dat nou, dat is het diep aangegrepen. Dat Dat is het enige wat we maar kunnen concluderen. Maar ze is wel snel gekwetst misschien. Ja. Ja, maar het is niet relevant in het hele verhaal natuurlijk. Nee. Ah, en dan er is een ervaren en een capabele bondscoach die, die nog steeds de beslissingen neemt. Is er ja. enig kind dat zou kunnen? Dat zou toch iets hebben. is heel diep in de psychologie. Uh, ineens. ze heeft in ieder geval. Nou, een maar goeie... ik heb ook begrepen dat in die, in die is ze in, uh, goed, want jij gaat altijd. Ja, uit. Nee, het, het is gewoon het is gewoon een uitstekende clubspelster. Oh, ja, de Klinkt en, en, en, als en, ziekmakende disqualificatie. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Maar 123 in het land wil ook zeggen dat ze natuurlijk bij, bij de vorige bondscoaches altijd op een plek kon rekenen. Ja. Ja, en die plek is aan u ontnomen. En wie ja. staat er nu? Ja, ja, de, de, de, de, de, de, ja we gaan ja, heel diep in het maar Ik zal echt niet weten wie. Ik weet dat er natuurlijk een gat ontstaan toen Mink Sma was wegviel. Ja, en dan zie je dus... Kijk, en dat was een beetje het maïzena van het elftal... Dat die, die alle gaten dichtliep. En je ziet ook dat daar nu uh, de bondscoach op hamert... dat uh, bij balverlies... Dat daar gewoon een andere tactiek is. Is de essentie van de zaak niet gewoon dat zij erop had gerekend... dat toen de verdette en afscheid namen van dit elftal... dat zij misschien de opvolger zou worden? En dat dat nu een beetje rood op het dak komt, dat zij dat niet is geworden? Ja, dan moet je de volgende keer een sportpsycholoog uitnodigen... die dat eens een keer helemaal kan ontdraan. Maar je wilde iets zeggen over deze e-mail, want je had hem gelezen. Ja, ook over die status die ontnomen werd. Ja, en... Ja, dan denk ik van, joh, eh, blijf lekker met beide mensen op de grond. En, uh, en morgen lekker tegen kz hockey en, uh, en zorg dat je die wedstrijd weer met 6-0 wint. En dan is... Valt de bond hier iets in te verwijten? Hadden die haar beter moeten begeleiden, beter moeten in de nazorg? Uh, wat ze ook zegt, hè? De nazorg is slecht geweest. Kan je hey, dat... Hey. Uh... Kan je dat überhaupt doen in de nazorg, als iemand naar ja. zoveel in de land. Ja, ik kijk even naar Ton, die heeft waarschijnlijk eh, regelmatig met dat beltje gehakt, dat die spelers... Ja. Eh, maar jij moet een de teleur Wat jij aan nazorg? Nou, ook heel weinig, maar waarom moet je nazorg hebben? Nou, is je gewoon gewoon 123 in de land voor je land Ja, gespeeld, nou, dan, uh... dan heb je juist geen nazorg nodig, want dan heb je het al zo vaak meegemaakt. Dan ben je mentaal goed genoeg? Ja, maar het meisje is ja, een academicus. Ja. Die heeft goed vak? nagedacht. Welk vak? Psychologie of zo? Nee, nee, Volgens mij staat dat ook in die e-mail ze heeft eh, Academische Studie Bestuurs- en Organisatiewetenschappen, een bachelor ja. en een Krijn, die heeft die waarschijnlijk. Ja, en nee. ze werkt nu bij Randstad. Misschien mede dankzij... Maar ja, volgens die bondscoach ja. heeft ze een mooie toekomst achter zich. He? Ja. Ah, maar het is toch ook wel sneu. Ik bedoel, uh, dat ook. Maar ze gebruikt wel grote woorden. Ja, maar in topsport is, zijn veel dingen uh, sneu natuurlijk. Ja. Hè? Um, Arie Koops wordt de teammanager van de ploegenachtervolging bij het schaatsen. Koops was al uh, directeur sport van de KNSB. Dat is de Nederlandse schaatsbond, mocht u het niet weten. En was in die hoedanigheid op zoek naar een, een nieuwe teammanager voor uh, dat probleemgeval. De teamachtervolging. Na vorige week, toen de mannen in Tjeljabinsk uh, goud wonnen bij de wereldbekerwedstrijden... is nu besloten om Koops voor de ploeg te zetten. En hij legt zelf uit waarom niet eerder die beslissing is genomen om teammanager te worden. tijd was eh, zeker een beperkende factor. Ondertussen loopt zo'n proces door. Ondertussen uh, heb ik ook gekeken met de hulp uh, van, van Jors, maar ook van Erben... om te kijken hoe, hoe kan ik hier toch invulling aan kan gaan geven. Nu het loopt zoals het loopt, betekent dat gewoon uh, dat ik een aantal andere werkzaamheden anders ga inrichten. Misschien dat anderen daar ook nog uh, deeltaken ja. uh, voor over moeten gaan nemen... Uh, waardoor ik in ieder geval uh, tijd genoeg heb om ook dit proces uh, aan te gaan sturen ja. en uh, hier een succes van te ja. maken. Ja, er wordt een uh, succes uh, van gemaakt. De vraag is hoe groot dat succes dan natuurlijk is. Maar toch, uh, is het niet een beetje raar dat uh, iemand op zoek gaat naar een, uh, een teammanager voor de ploegenachtervolging en dan vervolgens tot de conclusie komt dat hij het maar zelf moet gaan doen? Henk. Kijk je naar mij? Ja, ik kijk naar jou. Is het iets met een stokje doorgeven? Of ik uh, uh? kijk nu naar Mario van dennen. Ja, zoals ik zie, het, uh, hij, hij zegt net zelf, uh, ik, de, uh, ik stond onder druk van de tijd. Ja, en dan kies je volgens mij de meest politieke oplossing uh, in ja. dit geval. Is nou, de politieke oplossing? Joop, open daar, was ook vind, in de running. Ja, ik vind een domme oplossing. Ik vind dat je. Principe... Ja, Zelfs in het politiek. Uh, <laughs> dat vind ja, ik ook zo. Ja. <laughs> <laughs> maar ik vind dat de combinatie technische directeur bondscoach en bondscoach in één persoon. Principieel fout. En dat had hij kunnen voorkomen door het niet te doen. De een is langtermijn en de andere is kort termijn. Gewoon enkele vragen. Wie stelt hem aan als bondscoach? Hij zelf. Hij zelf. Wie gaat hem straks evalueren? Hij, hij zelf. Ja. Hij zelf. Ja. Maar hij kan zoveel schade oplopen. Je hebt bijna hetzelfde geval met volleybal gehad. Met Bert Goedkoop. Die zowel technisch directeur was ja. als, uh, als bondscoach. En af is gegaan als een gieter. Maar en dan komt nog een tweede de Kemkers, de, dus de coaches hebben gevraagd of hij dat wil doen. Hij komt meteen in afhankelijkheidspositie ja. met die coaches. Dus dat vind ik, ik vind het helemaal te verwerpen. Had Joop Alberda moeten worden? Absoluut. Was... Joop Alberda, goeiemiddag. Goeiemiddag. Je bent het niet geworden. Nee, nee. nee. Was je nee, was je verbaasd dat je het niet werd? Nou ja, ik had uh, gistermiddag om uh, vier uur een afspraak met Arie Koops, uh, die toen uit Rusland terug was, om het af te ronden. En Ari zat wel een klein beetje in een soort spagaat toen hij binnenkwam. En die heeft hem medegedeeld dat het proces zo gelopen is na het zilver en het goud van de afgelopen week. Uh, dat ze besloten hebben dat hij zelf die klus gaat, uh, gaat uitvoeren. Maar jij ging er dus dat gesprek in met het idee, we gaan, het, we gaan nu een handtekening zetten, we gaan het afronden. Ja, we een, uh, in zoverre waren we klaar. Er, moet nog, er waren wat, uh, wat randvoorwaarden die nog ingevuld uh, zouden moeten worden. Dinsdag zou ik eventueel met een aantal coaches gaan spreken. En volgende week, vrijdag, zal er dan eventueel een persconferentie zijn. Maar aan de andere kant zeg ik ook, als uit de groep zelf met elkaar... als men vindt dat dit de beste oplossing is... waarbij uh, vanuit de sport zelf de oplossing gegenereerd wordt... is dat in heel veel gevallen beter dan wanneer van de extern... Uh, mensen ingevlogen worden om dat te doen. Uh, ik begrijp, zoals ik gezegd heb, ik begrijp het proces om goud te maken uh, redelijk goed. Uh, <laughs> maar ik ben het ijs niet echt meester. Uh, ah, Jop, ah, gekocht... hou nou op. <laughs> ja, je ja, op wat zi, wat het, Dat zijn toch allemaal drogredenen? Nee, dat, uh, ik kan de redenen niet bedenken. Uh, de reden wel, dat gekocht... kan ik me niet voorstellen, dat jij niet hebt gevraagd wat krijgen we nou, waarom niet? Nou ja, In dat het, heel, heel, het is vrij, vrij simpel. De coaches hebben aangedrongen uh, na afgelopen weekend om het toch met elkaar te doen. En Ari en de KNSW hebben besloten om aan dat verzoek gehoord te geven. Dus het antwoord op die vraag kan ik verder niet geven. Behalve dat ik zeg, de conclusie van de vraag aan Ari is beantwoord met Ari gaat het doen. En dus ben ik uh, niet nodig. Maar Joop, voel jij je niet geduld een beetje? Is Ton overigens? Ja, ik uh, herken de stem van Ton uit nee. duizenden. Um, Nee, ik kijk in, in zover we waren met een zorgvuldig proces bezig. Ik kijk anders naar de ploegachtervolging dan een individuele coach naar de ploegachtervolging kijkt. Daar hadden we duidelijk een andere visie op, uh, op het geheel. En ik heb wel gezegd, ik wil de speelruimte wel hebben om het te doen zoals ik het wil doen. En ik vind dat je dat beter aan de voorkant zorgvuldig met elkaar kunt doorspelen dan dat ik eerst het contract onderteken... Uh, ...aan het werk ben en, en vervolgens zegt, nou ik sla je toch rechtsaf. En de KNSB zegt, nou dat was toch niet de bedoeling, dat is een doodlopende weg. Ja, de, de, de bedoeling was, uh, zoals wij het hebben begrepen, dat jij hebt gezegd van... ...ik wil het dan inderdaad wel doen zoals ik het wil. Dus ik wil vanaf nul beginnen. Dat betekent dat ik uh, iedereen die er nu bij betrokken is, die is er dan niet meer bij betrokken. Maar het kan wel zijn dat ik hem opnieuw aanstel, maar ik begin helemaal vanaf nul. Denk je dat dat misschien wat angst heeft uh, gekweekt? Ja, dat, is, dat zal voor mij een uh, interpretatie zijn. Ik zou het niet weten, omdat ik, uh, ik vind dat gewoon juist... We hebben de afgelopen jaren gewoon niet gehaald wat we zouden kunnen halen met, uh, met de toegangvervolgingsteams. Uh, dan moet je op een gegeven moment zeggen, van, nou, met Theo de Rooij en die samenstelling met Erben en Jos de Koning... dat heeft niet geleid tot datgene wat, wat we wilden. Uh, Theo is onderweg uitgestapt. En mijn werkwijze is dan gewoon, laten we alles op nul zetten... en de ideale weg bewandelen, zodat er na afloop van een weg gewoon geen excuus is. En dat, dat project wil ik gewoon neutraal instappen. Het kan best zijn dat Erben en Jos, die ik zie, zie als experts... binnenkomen, advies geven en vervolgens dan weer naar de achtergrond gaan. Ik had Karel van Heijen als vijf kilometerrijder er ook graag bij betrokken... want ik vind de vijf kilometer toch minstens zo interessant om die erbij te betrekken een, een expert als vanuit de 1500. Maar ik wil wel met een soort planco-register uh, blanco, uh, beginnen... met alle coaches die daarbij betrekking hebben. Ook Jillet Annemar. ook uh, Groenewold, Marianne Timmer, Gerard van der Velde. Dat is mijn uitgangspunt. Mensen met andere visies op hetzelfde probleem... dan kijken wat de beste oplossing is... en dan wil ik de handelingsvrijheid hebben om het uit te voeren. Als dat angst inboezend, zoals je dat suggereert, dan... Uh, kan ik mij dat bijna niet voorstellen. Maar ik weet dat bij sommige mensen die meer van veiligheid houden misschien wel uh, onrust veroorzaakt. Critici die zeggen nu het blijft nu binnen de schaatswereld. Het wordt juist tijd dat er iemand is met een andere blik van buitenaf uh, uh, uh, op, op, op, op kijkt. Nu blijft ja. het allemaal weer bij, eigenlijk min of meer bij het oude. Snap je dat, dat een klein beetje? Ik begrijp het wel. Ik, moet, ik zeg ook uh, dat ik halverwege het proces met Adi Koops ook tegen hem gezegd heb. Leg mij nou eens even uit waarom jullie dat nou niet zelf doen. Leg me dat nou eens gewoon een keer echt uit. Waarom zijn een aantal coaches zoals Jacques Ory, Gerard, Kemkers, uh, Jillet, Annemar, Groenewold. Er zijn mensen die of goud gewonnen hebben of goud gemaakt hebben voor anderen. Waarom zijn die nu met elkaar niet in staat om een nationaal team uh, neer te zetten dat gewoon uh, twee keer voor goud gaat. Dat moet toch mogelijk zijn. Het is toch eigenlijk een bloody shame dat je daar mensen van Ja, maken, wat, wat, voor we, wat was het antwoord? We krijgen het niet voor elkaar. We krijgen ze niet op één lijn. En vervolgens gaan ze uh, het doen? Nou ja, dat, dat, is, dat is dan wat er afgelopen week gebeurd is. En dat gebeurt natuurlijk in sport wel vaker. Dat op het moment dat er succes is... Um, dat dan meer de waan van de dag... dan de regie van morgen uh, gehanteerd wordt als uitgangspunt. Mm. En ik denk dat op basis daarvan... en het vertrouwen wat de coaches... in de operatie afgelopen week met de voorbereiding... de organisatie en het resultaat met Ari doorgemaakt hebben... dat ze gezegd hebben... we kunnen het inderdaad zelf... Nou, daarmee zou je kunnen zeggen... dan heeft dit hele proces, wat, wat lang geduurd heeft... en wat via Theo de Rooij en indirect via mij geholpen heeft... heeft misschien iets van reiniging van het interne proces teweeggebracht. Ja, Gerard Kempkes heeft natuurlijk gereageerd. Een van die coaches. En uh, die hebben zelf aangegeven dat uh, Koops inderdaad de beste oplossing is. We hebben uh, de laatste, zeg maar, uh, half jaar... hebben wij uh, met Ari intensief overleg gehad... We hebben hem al onderweg een keer eerder gevraagd of hij het wilde doen. En uh, uiteindelijk bleek in de aanloop naar Tjelibinsk uh, ja, dat, dat de setting zoals we die hadden met uh, Jakori, uh, Jan van Veen, mijzelf en Arie daarbij toch wel een hele prettige samenstelling was. Um, en dat, uh, dat konden we zo volgeven. Ja, Gerard uh, Kemkes. Dus uh, na een wedstrijd was het in één keer allemaal anders. Uh, is mijn vrije vertaling. Joop Maar ze dus niet ze ver... dat Ajax ingewikkeld is? <kwijden> ja, ja, nou, nou, nou, nou dit... dit ook ja. <laughs> he, hij zegt bijvoorbeeld nu, het laatste half jaar... He, hebben ze al intensief contact. Maar in dat laatste half jaar hebben ze juist contact gehad... met uh, Joop Alme contact opgenomen. Dus ik kan er geen touw aan vastknopen. En bovendien dat scheiding van technisch directeur... En Bonscoach had hij nu makkelijk met Joop Albera kunnen doen. Dat die principiële scheiding. Ja. ja, de scheiding waar jij het net over had. Ja. Is het niet opmerkelijk dat de afgelopen dinsdag... wat Joop Albera net vertelt, ze eigenlijk samenkomen om de boer rond te maken... en dat er in één keer een, een, een omslag is, Mario van Dende? Ja, ja, het enige wat bij mij hier uh, ja, overheerst is van uh, hoe meer meningen, hoe groter de chaos. Ja. Wat dat betreft lijkt het op Ajax... Hm. Ja. ja, we zouden het niet meer over Ajax hebben. Ja, hier, hebben hier, hier hebben we ook een paar rondjes schaatsen, hè, met, waar we heel goed in zijn, toch? Ja, ja, ja, ja precies. Ja, ja. ja. Henk Spanen, ja ik, hoop, ik hoop gewoon dat beide teams, uh, zowel de vrouwen als de mannen, gewoon succesvol zijn. En uh, in slotje twee keer goud gaan ophalen. Ja, je kan het ook positief bekijken. Jij bent nu weer beschikbaar voor een andere baan. Zo kun je het ook bekijken. Ergens, ergens anders ja. in de sport. Nog even, ja. Henk Spanen, als jij dit hoort, is dan het eerste wat jij zegt, lijkt de Ajax wel? Nou, ik, ik hoor Theo de Rooij, dus dacht ik een, wiel, een wielerman. Uh, ja. ja, die is er niet meer. Die is, gaat vol voor zijn nieuwe fiets Die heeft ontwikkeld ontwikkeld. Albedaar uh, Volleyball. En wat heeft dat allemaal met schaatsen te maken? Ja, maar dat, nee, met schaatsen weinig. Want hij zal wel schaatsers inhuren, Joop, natuurlijk. Ja? Maar het gaat om organisatie. Okay, en ja. de, twee jaar daarvoor is ja? het in ieder geval misgelopen. Ja. Ja. Dus ja. dat is een ding ja. wat zeker is. Nou, ik denk ik vind dat dat die... het juist goed dat iemand van buiten komt... om ja. uh, denk dat denk je dat, dat Joop je je zei ook net heel terecht... Uh, ...over het ijs, daar heeft hij, niet zoveel, heeft hij geen ervaring. Nee. Dus daar gaat hij inderdaad de specialisten ja, voor in. Dus, dus voor Ajax kan je eigenlijk het beste een orga organisatiedeskundige hebben. Ja, maar niet te haven. Een maar niet te haven. Ja. Ja, nee. <laughs> Goed, was, Joop, je ziet wel het was toe leidt, Joop. Was het niet, had Wieke Dijk daar niet nog wat tijd over? Ja, uh, um, um, ja nu wil je toch aan de lijn hebben. Die volleybalmannen, die heb jij natuurlijk ook gevolgd. Uh, ja. Uh, maar ja, die, die speler, die, uh, dat gaat hem ook niet worden. Uh, de kans die ze hadden, hebben ze niet gegrepen. Tegen Finland werd met 3-1 verloren. En tegen Kroatië werd een uh, 2-0 voorsprong weggegeven. De bondscoach, Benne. Eerst gedachten zijn uh, dat ik het heel erg jammer vind... dat, uh, dat ze nu uit, uit, uh, uit het toernooi wordt uh, gerukt. Het gaat heel abrupt natuurlijk. Uh, staat heel dichtbij in, uh, bij een winstpartij. Uh, die, die, die pak je dan niet. Nou, dan, dan sta je in één keer uh, weer... Uh, in het vliegtuig en dan uh, sta je hier op Schiphol. Dan is het over. Dus het is heel zuur. Uh, we hadden eigenlijk liever uh, nog, nog daar gestaan, in het midden in het toernooi. Uh, en ik vind het heel erg spijtig uh, voor, voor het team, voor de jongens met name. Dat, uh, dat het uh, harde werken van de laatste weken. Uh, we hebben ook gewoon echt uh, moeilijke weken gehad, uh, moeilijke voorbereiding gehad. Dat, uh, dat uh, we geen loon naar werk hebben gekregen. Nou, zo gaat het dan in de sport natuurlijk, dat is ook normaal, maar ik had het graag gezien, ook voor het team vooral, voor de jongens, dat we nog steeds in de race geweest zouden zijn. Edwin Binnen was dat. De bondscoach, Lars Geerts, onze volleybalverslaggever, is aangeschoven. Hoe hard komt deze klap aan? Uh, ik denk bij de jongens en bij bepaalde jongens uh, heel erg hard. Die jongens zoals uh, Jeroen Trommel bijvoorbeeld, Wietse Kooistra... die allemaal wat in de herfst van hun carrière zitten. En voor hen was dit de laatste kans om nog een keer... op een Olympisch platform uh, terecht te kunnen. Dus zij zullen ontzettend teleurgesteld zijn. Ik denk zelf dat de bondscoach, en wellicht ook een aantal spelers... er van tevoren al rekening mee hadden gehouden... dat het traject wel eens in Kroatië zou kunnen oh, eindigen. Waar maak je dat het op? Dat? Nou, uit de oefenwedstrijden die ze hebben gespeeld. En ook de manier waarop ze zich uh, uh, hebben geuit. En zeker Edwin Bennen die uh, al een aantal keren heeft gezegd... dat de weg naar de Olympische Spelen heel erg lang en heel erg moeilijk zou worden. Dus ik denk dat die in zijn achterhoofd al rekening ermee hield... van nou, het zou wel eens afgelopen kunnen zijn na dit pre-OKT. Het werd al heel oh. erg moeilijk. Finland oh. is een absolute subtopper. Daar ging iedereen in Europa iedereen ging er vanuit dat Finland... Uh, dat pre-OKT -OK wel zou winnen en dus die plek op het uiteindelijke Olympische kwalificatietoernooi zou pakken. Maar Nederland had nog hoop om wellicht de beste nummer 2 te worden van het toernooi. En die hoop die werd natuurlijk uh, afgelopen donderdag uh, ja, niet ingelost. Om zeep geholpen, om ja. het zo te zeggen. Hij gaat niet verjongen om het verjongen, heb ik gelezen. Benne, die... Er, uh... Nee, maar dat is, dat is het rare. Hè? Als, je, als je kijkt naar het team van de afgelopen zomer... als je kijkt wie daarin speelde... dat waren allemaal hele jonge jongens. Dat was uh, Floris van Recon, Sjoerd Hogendoorn. En die jongens zijn nu in één keer weg. De, eh, nu ineens staat er een compleet nieuw team, of een ander team, met ervaren spelers, spelers die eerst in de zomer niet wilden uitkomen voor Oranje. Robert Horsting bijvoorbeeld, Dick Kooi, die er dan uiteindelijk wel weer bij komt, omdat Robert Horsting dan uiteindelijk wel, eh, to toch besluit om mee te doen. Het is een hele grote duiventil geweest het afgelopen jaar. Jongens erbij, jongens eraf. En eh, waar eh, Edwin Bennett het net over had, die moeilijke voorbereiding, ja, dat is natuurlijk omdat je niet je team consequent bij elkaar hebt, niet met ja. dezelfde spelers speelt. Ja. En dat zag je ook in de wedstrijden tegen Finland en Kroatië, dat is op af en toe gewoon niet op elkaar ingespeeld zijn. Ja. En zelfs als je dan vier matchpoints krijgt in de derde set tegen Kroatië... is het niet voldoende blijkbaar. Ja, kan ja. ook een deel pers zijn. Hè? Maarten, ik vond het, van, het ook wel verbazing, verbazingwekkend dat, dat Bennen zei... dat, dat ja. Nederland de slimheid en de hardheid niet had om het af te maken. Heeft dat dan ook niet te maken met zijn selectiebeleid? Of, met, of is het gewoon een, een kwestie van kwaliteit in de, in de selectie zelf? Mag ik dat even aan Joop voorleggen? Joop Almada? Nou, ik ben het met uh, de analyse van Lars eigenlijk wel helemaal uh, eens. Ik denk dat uh, we daar het spoor een aantal jaren geleden bij te zijn geraakt. Een vrouwenteam heeft eigenlijk dezelfde uh, signatuur. Een aantal spelers gaan niet meer onvoorwaardelijk op voor het Nederlands team. Wat ze vervolgens kan brengen op een, uh, een bijzondere positie en op een bijzonder niveau zeg maar, gewoon op de spelersmarkt. Ja. Um, of het nou duivertil is, hoe je het ook noemt. Uh, voor mij is het toch altijd de signatuur van Nederlands voetbal geweest. Je bent beschikbaar voor het team unconditioned. Je bent daar dus altijd voor omdat dat iets brengt wat een clubteam nooit kan brengen. En als je dan vervolgens constateert dat je aan het eind in de belangrijke toernooi niet goed genoeg bent... ...dan is uh, pech altijd ergens wel iets. Maar ranglijsten zijn soms een uitgangspunt, maar je moet de deur van de verrassing ook openlaten. Finland is misschien op de ranglijst beter. Het nieuwe spel met Rallypoint geeft juist de mogelijkheid om gewoon verrassend te winnen. De Kroaten staan 50, terwijl wij staan 35 of 37 en de Kroaten winnen van Nederland. Ja. Dat is de signatuur van het spel en ik vind dat, dat de Volleyballbond uh, hard moet uh, ingrijpen op dat probleem van beschikbaar zijn van spelers. Uh, dat heeft natuurlijk gedeeltelijk te maken met misschien niet helemaal het adequate programma voor de wensen van die spelers, maar dan moet je daar toch maar eens met elkaar over gaan spreken. Een slechte voorbereiding is nog nooit een argument geweest binnen voetbal. Afdoende hm. antwoord, Mario. Ja, nee, duidelijk. Ja. Um, uh, dankjewel, uh, Lars. Uh, over de toekomst, uh, ja, daar kunnen we eindeloos over blijven uh, filosoferen. Uh, Joop, over jouw toekomst. Is er nog ergens een club in nood die je zou kunnen helpen? We kunnen daar eindeloos over blijven filosoferen. Dat lijkt me een hele mooie slotconclusie. Ja, dus? Filosoferen. Ja, nou filosoferen ze over de algemene gaat bij de volleybalbond bijvoorbeeld? Nee, nee, nee, dat is op dit moment helemaal echt opportun. Um, Die hadden we wel uh, een aanbieding voor Ja, Het is wel opportun eigenlijk, uh, Joop. Nee, nee, nee, nee, nee. Bert Goedkoop heeft daar, uh, is daar uh, druk bezig. Uh, ik heb hem vorige week nog uitgebreid gesproken. Ik denk dat de volleybalbond, maar dan bedoel ik eigenlijk de leiding, dat uh, is bestuur en directie, moeten gewoon echt na gaan denken welke kansen ze er met volleybal op willen. Want uh, de posities die beide teams nu innemen, ik denk dat de vrouwen 18e staan en de mannen rond op de 35e plaats. Dat is natuurlijk wel iets van voor 1982 wat we meegemaakt hebben op de wereldranglijst. Dat is gewoon niet een plaats waar we thuis horen. We hebben een, een prachtige periode gehad met zeer bijzondere spelers en speeltjes. Uh, het volleybaldamesteam heeft nog een kleine kans, maar heeft gewoon niet gebracht wat we eigenlijk uh, aan energie en financiën ingestoken hebben. En wat er in de potentie aanwezig was. En de mannen zitten in een, in een permanent glijdende, uh, glijdende lijn. Ja, maar dat is, is mooi, een mooie analyse, maar wat doe je met die kennis? Nou, dat je, dat je gewoon dat het beleid wat we de afgelopen jaren gevoerd hebben niet succesvol is. Dus al een beleidswijziging nee, moeten nee, worden Nee, nee, maar wat, we... wat, wat, wat kunnen wij als sporten in het Nederland met jouw kennis? Oh, dus met toch, mijn kennis? Ja, ja dus nou, denk, zonder denk. dat we daar niks mee kunnen? Ja, dat, nou, dat, dat laat ik altijd aan een uh, ander, omdat... Uh, uh, te vinden. Zelf vind ik gewoon, ik heb, ik heb kennis van een beetje kennis van sport. Daar staan we breed geworden. En net zoals bij het schaatsen, toen het verzoek kwam om dat te doen en het kan goud opleveren, dan sta ik altijd klaar en ben ik bereid om daarover te praten. Ja, oké. Okay. Dus je bent altijd bereid om in te stappen waar nodig. Maar Joop, is er, is er al 15 uh, jaar geen beleid geweest dan bij, uh, sinds 1996, bij de Volleybalbond? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik vind dat dat een misverstand is. Uh, maar dat zegt je de... nu zelf eigenlijk. Nee, nee, nee. Ik ja, het zeg, gaat meer wei... om de mentaliteit van de spelers, denk ik. Hè? Ja, die, ja is, maar die hoef je dan niet ja. te selecteren natuurlijk. Ja. Ja, dat, dat en je is kan ze mogelijk, wel opvoeden. Maar, nee, Nederland heeft een te top eigenlijk in alle takken van sport... om internationaal gewoon je te permitteren om een aantal mensen oh. niet... Toegang te geven tot het uh, nationaal team. En vergeet niet dat het Nederlands volleyball. bij de mannen in 88 vijfde was, de blinkers spelen. 92 tweede, eerst in 96, vijfde in 2000. negende in 2004 en pas in 2008 er niet bij was. Die periode is erg bijzonder geweest. En na 2008, waar we ons niet gekwalificeerd hebben is de lijn naar beneden te enthousiast ingezet. Ja, en daar zijn maar een paar mensen toe in staat om dat te veranderen. Dat zijn de verantwoordelijken binnen de Volleyballbond. Oké. Okay. dankjewel Joop, dat je even aan de telefoon wilde komen... en uitgebreid uh, je verhaal deed over het niet worden... van de teammanager van uh, de ploegenachtervolging. Pertig weekend. Dankjewel. Wij gaan praten over uh, de doellijntechnologie. technologie. Wat is dat nou weer? Uh, nou, u weet wel, zo'n soort Hawkeye. Uh, maar dan nu om na te gaan in het uh, voetbal of de bal over de doellijn is geweest. Uh, het zou er eigenlijk niet komen. Toen weer wel. En toen misschien weer over twee jaar. Maar nu zit, ziet het er toch naar uit dat het komend seizoen al ingevoerd gaat worden in het Engelse uh, voetbal. Mario, ik kijk gelijk naar jou. Want uh, ik kan me goed herinneren dat jij uh, nog wel eens uh, hebt gezegd van ja, dat moet er gewoon komen. Ja, al een aantal jaren. Dus uh, jij, jij moet nu een blij man zijn als je dit hoort? Ja, een blij man. <lacht> het moet eerst nog een keer ingevoerd gaan worden. Twaalf camera's worden er geïnstalleerd, ja, nee, begrijp ik. Het systeem uh, dat lijkt me heel duidelijk. En uh, Ze hebben al geëxperimenteerd in de lagere Engelse divisies. En uh, blijkbaar met, uh, met succes, want ze willen het in gaan voeren. Alleen nu moet de FIFA natuurlijk toestemming gaan geven. Oh. En uh, ik hoop <laughs> alleen maar dat dat gaat gebeuren. Want uh, Engeland en de FIFA is op het ogenblik natuurlijk niet echt een geweldige combinatie. Zeker niet uh, nadat... Uh, Engeland, uh, de WK uh, 2020 uh, is misgelopen. Ja, en dat racismeverhaal van Blatter, uh, waar ze in Engeland ja, nog in Engeland op, dat natuurlijk. Op. Nou ja, goed, maar dat zei Henk eerder ook over het racismeverhaal dat in Engeland natuurlijk dat een hot item is. Ja, en ik, ik, ik hoop alleen maar dat ze, dat ze toestemming gaan krijgen... want dan, uh, dat kan een eye-opener zijn voor de hele wereld... om in ieder geval een eerlijk resultaat bij voetbalwedstrijden te krijgen. Maar de, heb de, je het de gezien? Kan, het, kan en, het en, en, terugwerkende en, kracht en, eigenlijk? Dat zou ik wel leuk vinden, dat die goal van... Uh, dat, uh, dat, ja, ja, ja, ja, twee, in Zuid-Afrika... Dat die alsnog wel... Ja. Ja, dan kan je naar 66 terug. Ja, dan kunnen we naar Engeland. op ook Maar ik denk alleen dat het een, een fantastische ontwikkeling zou kunnen zijn. voor het voetbal. om in ieder geval. als je praat over fair play. Eh, wat, wat ze allemaal hoog eh, in het vaandel hebben staan. dat je dat, je dat nu in ieder geval kan, kan nastreven. Ja, heb, maar heb jij het zien werken? Heb je, heb je gezien hoe het werkt? Of niet? Ja, ja, ja, we hebben aan een aantal camera's uh, in het doel. Maar ja, dat is hetzelfde als bijvoorbeeld met. Uh... Ja, het is heel eenvoudig, ja. Robert. Je ziet gewoon of de bal de doellijn gepasseerd ja. is of niet. En en er staan nee, er staan een paar camera's op de, op de achterlijn, uh, op de hoogte, iets achter de cornervlag... En in het doel. Dus wat dat betreft. Uh ja, Het laat niet aan toeval over. Ja, die vierde man kijkt het dan terug? Of, uh, ja, nou ja, is al, ja, Hen Henk is de expert, hoorde ik net. Ja, ja. <laughs> nee, er zo het er we zal weg. natuurlijk een soort. Er zit de man een man aan een tafeltje dan natuurlijk. een videoreferee ja, ja. komen. Dat is net als bij het Amerikaanse ja, voetbal. Ja. Ja. American voetbal rugby. Nee, nee. En, ja, maar wacht even. Ijshockey gaat gewoon een lampje branden. En dan weet je ja. het precies. Ja. He? Ja, en en dat en is het makkelijkste. En we kunnen, en we kunnen dat, dat doelpunt wat jij net zei in 2012. Wij zagen dat in een seconde dat het anderhalve meter over de doelen was. Dus er moet alleen nog een gevonden worden, hoe gaan we dat uh, oplossen? Komt er een, een lampje op de, de doellijn of uh, steekt er iemand zijn vlag mm. omhoog? Mm. Eh, want die 65 en officials, dat heb je van de week ook weer gezien... die staan er toch ook van Jan Joker bij. als je dat bij Barcelona tegen AC Milan ziet. Uh, dan is er eigenlijk een rode kaartsituatie voor uh, Aqualini, die, die verdediger die dan die overtreding maakt. Ja, die die tweede gele heeft... kaart had moeten krijgen, bedoel je? Ja, dus uh, mm. laat hij dan eventjes een seintje krijgen vanaf de zijlijn van die Videoref. Ja, maar die... dat gaan ze niet doen, natuurlijk. Nee, nog niet. Maar nee. dat, dat komt natuurlijk ook. Uh, dat moet natuurlijk dat ook nog de volgende stappen. Laten stap. we het even beperken tot die doellijn-technologie. Uh, ja. Stel nu dat de FIFA stel hè, dat de FIFA uh, uh, ja zegt: die zegt, nou, begin daar nou maar mee. Hoe is dan de situatie? Wordt het dan eerst in Engeland soort van uitgetest... voordat het de wereld rondgaat? Of hoe ja, gaat, ik, vind, ik vind het heel vreemd. Want zeker als je dus in, e in Engeland, als, als daar blijkt dat het al gewerkt heeft... Hè, want ze hebben de testen al gedaan. En die maar die testen ook met toestemming waarschijnlijk van de FIFA, hè? Ja, ja. De experimenten ja. Die zijn natuurlijk onder auspiciën van de FIFA. Ja, ja. Alleen moet uh, straks kijk, die, uh, die commissie die dat uh, in moet gaan voeren... die komt één keer per jaar uh, bij elkaar. Dus dan is het alleen maar te hopen dat ze nu voor uh, het nieuwe seizoen... Uh, bij elkaar komen. Die ja. komen altijd in Schotland bij elkaar. De uh, IBAP is dat, dat is de internationale board... Uh, die die spelregels ja. uh, uh, in, in beheer heeft... Ja, en het is, maar, het is alleen maar te hopen dat die dan uh, het licht zien... en zeggen van, uh, jongens, doe het alsjeblieft. En ik hoop dat dan ja. Ja, die olieflex zich heel snel uh, gaat verbreiden. Ja, maar het zal wel gebeuren, want de FIFA, nu herinner ik me... heeft in Zwitserland ook testen uh, gedaan ja, nee, ze met zijn... allerlei systemen. Ja, met ja. die ballen, die chip in die ballen. Ja, maar, ja die maar, ook, maar ook met doelijntechnologie. En, en er zijn een aantal uh, opties, want daar ben ik zelf ook nog bij geweest... dat er een aantal uh, aantal bedrijven zich konden presenteren die dat wilden gaan doen. Ja, ja uh, alleen is het nu te hopen dat, uh, dat Sepp Blatter zegt van... Uh, ja, de camera-eye is more important than the referee-eye, ja. ja, zo is het. <laughs> en ik, ik, ik, ik, ik, nogmaals, hij heeft ook altijd uh, stevig vastgehouden aan zijn statement van... voetbal is emotie en daar horen dus ook fouten van scheidsrechters bij. Ja. ja, in mijn optiek is voetbal big business op dat niveau. En, uh, ja, en mensen laten zich uh, toch niet lang als jij in, in de stoel zit, dan laat je het dan in de maling nemen. Dat, dat je ziet dat die bal over de lijn is en dat, dat, dat pik je op een gegeven moment niet meer. Denk. Nee, nee. Hij heeft ook nog een statement, voetbal. Um bestaat geen racisme. Dus uh, we hoeven niet meer naar die man te luisteren. Nu gaan we een hele andere richting op. Het probleem is nog steeds dat hij uh, nog steeds, uh, het wel voor het zeggen heeft. Ja, stond. Ja. Klaar. Ja. Ander onderwerp. Want uh, de NBA, dat is de uh, news just in, zeggen ze dan. Het lijkt erop dat er in december toch uh, gebasketbald geworden. worden. Er lijkt een akkoord binnen bereik uh, over de nieuwe arbeidsvoorwaarden... in de basketbalcompetitie in de Verenigde Staten. U weet het wellicht, was een slepend conflict over de verdeling van een totaalbedrag aan inkomsten ter hoogte van ongeveer 4 miljard. Ik herhaal, 4 miljard, Ja, dollar, dus het is iets minder dan euro's. <lacht> en over een salarisplan vol voor de spelers. En er ligt nu een overeenkomst tussen de NBA en de Spelersvakbond, waardoor de competitie op de eerste kerstdag zou kunnen beginnen. Ronald van Dam, je hebt het uh, uit het treuren gevolgd. Ja. Is, het, is het al definitief of moeten we nog een beetje een slag om de arm houden? Nee, nog de armen, want uh, nu moeten de ah, aan de ene kant de spelers moeten moeten ja zeggen tegen het uh, tegen het akkoord. En dat zijn in totaal ruim 430, naar is een meerderheid uh, vereist. En aan de andere kant heb je 29 clubs. En dan moeten er 15 uh, voor uh, stemmen. En dan uh, ja, dan gaan we gewoon weer basketballen vanaf uh, eerste kerstdag. Ja, ja. Dus, uh, maar het feit dat ze nu zeg maar wel gewoon echt een akkoord hebben bereikt, de NBA en de spelersvakbond Zover zijn ze dus nog niet gekomen de afgelopen weken. Dat wijst er wel op dat het uh, dat het goed gaat komen. Ja, en waarom is er dan nu wel in één keer een doorbraak? Uh, ja, er zijn natuurlijk allerlei, allerlei lezingen over. Maar ik denk dat uh, wat er nu was gebeurd is dat de spelersvakbond eigenlijk was ontbonden. En dat er als spelers zeg maar een rechtszaak waren begonnen tegen de NBA. Uh, met als inzet van ja, die lock-out. Dat ze dus niet mogen werken, die is onrechtmatig. En stel dat die spelers gelijk hadden gekregen. Ja, dan had dat een forse klare schadeclaim uh, aan het adres van de clubs kunnen zijn. En ik denk dat ze toch wel een beetje bang waren dat dat misschien die kant zou opgaan. En ja, uiteindelijk tot weer bij elkaar aan tafel zijn gekomen. En die spelers, ja, die liepen natuurlijk ook behoorlijk wat ingewikkeld. Uh, Inkomsten missen, zolang er niet gespeeld wordt, krijgen ze geen salaris. Uh, Simpel. Een aantal jongens heeft overzeese contracten uh, getekend en we zagen laatst nog Darren Williams in Leiden spelen. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat ze nu ook wel beseften: van, uh, het moet nu gebeuren, want als we nu niets uh, doen, dan is er sowieso geen seizoen meer. En nu kunnen we nog een beetje een fatsoenlijk seizoen van 66 wedstrijden draaien. Ja, ze, ja dat is dus midden. want ik dacht al, ze zouden op uh, 1 november, geloof ik, zouden ze beginnen. Ja, nee, precies. Dan zouden ze normaal 82 wedstrijden spelen. Nu zijn het er nog 66. Dus ze worden al een beetje in elkaar gepropt. Ze moeten we wat vaker spelen. Maar ja, goed, dat, dat zijn de jongens wel gewend. een ja. beetje ook getallen, Ronald. Want het was 57% voor de spelers en 43%... Ja. En dan moeten ze ergens naar elke tijd toegekomen ik zijn. Ik denk, toe. ze, ze hebben er geen details nog over gegeven. Ik denk dat dat pas gebeurt zodra de spelers en de clubs ja hebben gezegd. Maar volgens mij wordt het gewoon een keurige 50-50-verdeling. Ja. En dat is eigenlijk waar de clubs altijd heb, hebben aangestuurd. En wat de spelers natuurlijk eigenlijk niet wilden. Oh. Die riepen oh. steeds van ja, wij zijn de show. De mensen komen voor ons. Maar... Ja, het was ook een beetje stikken in dit geval, of, of slikken. En uh, ik denk dat het 50-50 gaat worden. Ja, want maar het natuurlijk... was omdat die clubs gewoon hele grote verliezen leiden. Hè? Ja, dat beweerden ze. Ze zeggen van uh, jaarlijks uh, leggen we honderden uh, miljoenen uh, toe op, uh, op, op, op de seizoenen. En uh, dat kan niet zo doorgaan. Hm. Dus die wilden gewoon eens uh, die buiten anders gaan, uh, gaan verdelen. En uh, ja, met name de, de rijkere clubs uh, krijgen nu wat beperkingen. Zodat eigenlijk het, de kleinere clubs en de, de rijkere clubs wat meer bij elkaar uh, komen. Het big spend is afgelopen om het zomaar... Uh, te zeggen. En de slachtoffers, dat zouden eigenlijk wel eens een beetje aan de andere kant de spelers in de middenklasse zijn. Dus dat zijn niet de Kobe Bryant's en de LeBron James, maar die, jongens die daar die grote groep die daar achter komt. Want ja, clubs gaan toch nog die verdetta waarschijnlijk veel geld betalen. Nou, als ze hem in totaal maar minder mogen uitgeven, dat betekent dus dat het de kosten moet gaan van andere groep spelers. Ja, duidelijk. Uh, denk je dat die NBA tot slot kort graag uh, nu een deur heeft opgelopen qua populariteit? Nee, ik denk dat ze net op tijd zijn om de boel te redden. Kerst is natuurlijk een hele mooie moment om te beginnen... met drie wedstrijden achter elkaar, waaronder een herhaling van de finale. Dallas, uh, Miami staat als affiche op, op de rol, dus... Uh... Weet je, zodra die bal weer de lucht in is gehoord en weer spelen is dat denk ik snel, uh, snel vergeten. Ja, ze stonden op het punt geloof ik om een alternatieve uh, competitie met uh, dames in lingerie geloof ik. Uh, <tie> in weg te laten nou, de, uh, Heb ik meegekregen. Die, die ton, gaat nu niet door. Ton, had ze wel op, uh, opgeworpen als coach. Ja, ja, ja, nee, ja uh, jammer. Ik had er graag commentaar bij gegeven. Maar, uh, <tie> <tie> maar, dankjewel. dankjewel, uh, wel. Keep dreaming. Dank je uh, van okay. der Goed jongens, we gaan het uh, langzaam aan afsluiten hier aan tafel. Henk Spaan, wat ga je doen dit weekend? Ik ga morgen om 7 uur in de auto zitten en dan ga ik naar Frankrijk rijden. Oh, ja. Zelfs in de winter is het dan mooi. Moet ja. je niet naar de toekomst, denken? Ben Ik vanmiddag, nee, okay. ben vanmiddag bij uh, AFC C1 Ajax ja. C1 geweest. Uitslag willen we dan ook weten? 1-3. Mario van den Ende, wat ga je doen? Uh, vanavond naar uh, blauw wit Nick, dus uh, in de Corvall die gisteren gestart is. De Corvall Ja, de Corval League. Uh, de, je bent echt van alle markten thuis? Alle markten thuis, ja. ja, ja ik, ik, ik, maar wil je dan scheidsrechten hè? Of niet? Nee, dan ja. wil nee, uh, ik geen scheidsrug. Ga je mee douchen? Ga je mee douchen? Nou, dat lijkt me ook hartstikke leuk. Nou, dat, is zo, dat is wel een, wijke, een flauwe zin. Nee, Bij, Bij de korfbal. Ik ben Hallo. beter een grap af van je geweest. Nee, maar dit is korfbal. Ja, nou, ja goed. Dat, jij gaat naar de korfbal nee, en, en morgen natuurlijk naar Laren. Uh, KZ-dames kijken. En dan ga ik morgen om half drie uh, op de bank. Uh, Ga ik even twee wedstrijdjes bekijken, want okay. er zijn de twee omhoog, drie nek Ajax onder andere. Ja, weten we Ton? Ga je kort doen? Ja, zondag is de dag des heren, dus dan... Dus, uh, ton doet niks. rust. Dank jullie wel. Dan geven we gauw wedstrijden uit Duitsland. Dortmund tegen Schalke 2-0. Hertha tegen Bayer Leverkusen 3-3. Nürnberg tegen Kaiserslautern 1-0. Hoffenheim-Vrijburg 1-1. Augsburg tegen Wolfsburg. werd 2-0 om half zes. Hannover tegen HSV. Dortmund Eerste met 29 punten. En, en Gladbach heeft er ook 29. En Bayern München heeft er 28. Dan werd er ook uh, gespeeld in Engeland. Manchester United tegen Newcastle United. 1-1 Opnieuw puntenverlies. West Bromwich Albion tegen Tottenham Hotspur. 1-3. Chelsea tegen Wolverhampton Wonders. 3-0. Bolton Wonders tegen Everton. 0-2. Stoke City Blackburn Rovers. 3-1. Norwich City tegen Queen's Park Rangers. 2-1. Sunderland tegen, tegen Wigan Athletic 1-2. En om half zes eh, begonnen Arsenal tegen Fulham. Heb ik geen tussenstand van. City eerste 34 punten. United tweede met 30 punten. En eh, Newcastle United nu mooi derde, op de derde plaats. Dus met 26 uit 13. Dit was het voor nu. Zometeen om 7 uur veel voetbal. Bij Ronald Boote in de Lijn. Goedenavond. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie Naker de Gaat er Lutz en schuift de bal naar voor ons. Roda Heer Raadles. Ziet er bijna eigen kop? Nee, dan wordt het om de lijn gehaald. VWV, de Graafschap. En het doelpunt van de Graafschap. En kwart voor 9, PSV Groningen. Ja, daar is de derde. Too je scoort. En de West langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.